We zijn er weer met de nieuwe uitzending van de na de Republiek. Met het vaste panel Jonas, Kevin, Marco en mijzelf, Judith. In deze uitzending onder andere Jimi Hendrix, Bombay Bicycle Club, Prodigy en nog veel meer. Ook de items geest in fles voor 1450 euro geveld. Ambtenaren mogen geen deo meer gebruiken. En tapijt met zweetvoetbalm, frustratie op luchthaven. Uh, als je je mening wil laten horen over de muziek of welke onderwerp ook uh, die wij bespreken... voel je vrij om te mailen naar Nijmegen 1nu of bel naar 360-8068. Uh, we gaan nu weer verder met Jimi Hendrix, Along the Watchtower.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 Hendrix, allerlange Lange Watchtower. Bijna 40, jaar geleden naar, of ja, bijna 40 jaar na het overlijden van Jimi Hendrix... Uh, ze vonden ze een uh, erfgename het weer tijd voor een uh, serie heruitgaven... en een nieuwe release met 12 nog niet eerder uitgegeven tracks. Uh, dit album, genaamd Valleys of Neptune, kwam uit op 9 maart. En qua composities biedt dit album voor de echte verzamelaar... echter weinig nieuws, jammer genoeg. Want uh, bijna alle nummers deden in het uh, bootleg circuit... Al, en op eerdere uitgaven... Uh, uit de, de Hendrix-discografie al oh, jarenlang de ronde, wel zijn de nummers niet te horen op uh, dit album met een, een iets wat betere kwaliteit en uh, het album bevat ook uh, onder andere Sunshine of Your Love een uh, instrumentale cover van de hit uh, de hit van Queen uh, volgens de over overleding van uh, een uh, van de favoriete nummers van Hendrix ik heb het geluisterd en ik ben een hele grote Jimi Hendrix-fan en ja, ik, ik, ik zou het geld echt niet voor neerleggen, want er zijn goede nummers op, maar die nummers, die waren, zoals net al zei, die, die deden al jarenlang de ronde. En ja... Ja, ik heb me ook ge geluisterd en ik, ja, ik vond het ook niet zo. Ja, het, het is... Ja, misschien als je dus echt een diehard fan bent, dan, dan gaat het gewoon om, om de heb, weet je wel. Dat je, dat je, dat je dingen ja, gewoon in je collectie hebt staan, maar... ja ja, want uh, het zijn geen nieuwe nummers of zo. Het zijn allemaal nee. uh, ja, niks, niks nieuws uh, ja, onder die, de zon. Uh, wat ik net zei, dat nummer van Cream, uh, Sunshine of Your Love. Ik weet niet of dat, dat al. Ja, die, die heeft hij uh, ja. ook wel eens gespeeld. Oké, okay, ja, is, ik snap niet helemaal waarvoor het nodig was. Maar, ja, ja ou, ik vind het, uh, hoe heet dat? Uh, Oude wijn in uh, nieuwe kruiken. Terwijl ik uh, Jimmy Henders ook wel kan waarderen. Maar ik vind gewoon uh, die. Ja, de tijd die, die of de muziek die hij ja, heeft gemaakt, zeg maar ook die, die ook echt uit, uit uit die tijd ook zo klinkt. Ja, dat vind ik eigenlijk veel. Uh, ja, het heeft een charme. Dat, dat, bijvoorbeeld, dat vind ik ook van Bob Dylan. Bijvoorbeeld, je hoort hem foutjes maken en, en je hoort hem ademhalen. En dat, ja. dat, dat, dat heeft zijn charme. En dan bij die nieuwe uitgaven wordt het allemaal weggehaald. Want ja, dat is, het oh, wordt van, allemaal gepolijst. Oh ja, vandaar dat je die tatoeage van Bob Dylan hebt. Ik zou hem beide laten zetten, zo'n grote fan ben ik. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar even, even terug naar, uh, naar Jimi Hendrix. Je zegt er uh, is dan wel zo'n nieuwe CD uitgekomen ja. hè, van hem, uh, Never Released. Uh, maar dat zijn plaatjes die al jarenlang eronder deden. Ja, ja. Dan, dan zeg ik dus. Ja, ik, ben, ik, ben, ik heel... ben er wel geen diehard fan uh, dit is het eerste wat ik van Jimi Hendrix hoor noem me een cultuurbaba ja yeah. inderdaad <laughs> ken je, dus nou, hey Joe, je ken noemt jezelf je al zo dus. hey Joe en uh, wat zijn allemaal? ja vast wel van. maar dan zou ik ze moeten horen maar om echt daadwerkelijk te zeggen dat ik Jimi Hendrix fan ben nee dat niet maar als die plaatjes al jarenlang de ronde doen en ze komen dan in één keer op uh, op CD uit en ja. denk ik, ja, dan kun je ze allemaal al uit het hoofd zingen, waarom zou je ze dan nog op CD moeten? Hebben? Ja, precies, ja. Het, is, het wordt dus een beetje gepromoot als 12 nieuwe tracks. Of ja, nog nooit eerder uitgegeven. En dat is het dus gewoon. Ja, ze zijn nooit eerder officieel uitgegeven, maar ze doen dus, ja, ze zijn overal gewoon te downloaden en dat doet iedereen dus ook. Op YouTube en, en, zeker een duizend hits per uur of dus zo. Ja, dat, dat weet ik zo niet. Maar ja, het, er zit wel een betere kwaliteit in als je de nummers vergelijkt, maar. Ja, maar de ja. samen is er niet meer. Het heeft de Charme. De Charme. De Charme is... Ja, nog wel. Ik bedoel, ik kom op, Jimi Hendrix. Maar, ja... Het was niet echt nodig. Maar ze hebben trouwens wel een nieuwe video voor Values of Neptune. Dat is dus de title track. Die heel erg vet is. En dat is toch knap dat ze... Ja, jaar na zijn dood... was nog gewoon een video. Ja, duidelijk. Volkomen gelijk met wat je zegt. Maar ze hadden het wel uh, uh, zeg maar gepresenteerd. als dat het uh, heel iets uh, revolu revolutionair zou zijn. Ja. En uh, dat is het uh, zeker niet. Nee, dat is, uh, dat is het inderdaad niet. Beetje jammer, maar goed. Nogmaals, het blijft hiermee Hendrix. Het blijft geweldig. Als je ervan houdt. Er zijn cultuurbarbaren hier in deze studio die er niet van houden, maar goed. Nou, dank je wel. Ieder zijn eigen ding. Maar uh, we gaan weer verder met uh, de Cinematics uh, Movie to Berlin. Movie to Berlin. You said you're in love again And my eyes start to burn. Miss You, een plaat van, plaat van Blackfield. En uh, ja, we gaan verder met de wekelijkse cultuuragenda. Onze eigen wijze gebracht. Zaterdag 20 maart speelt uh, Cop Arc om 10 uur in Berlijn. Uh, muzikaal heeft ja, dit vijftal uitgegroeide band zich ontwikkeld. Tot hofleverancier van de fraaie indie-popsongs. Met, ja, met een uitermate herkenbare sound. Het is in 1999 opgericht. En ze debuteerden in 2001 met Birds, Happiness en Still Not Worried. Uh, het is een verzameling van eerdere demo's en uh, nieuwe nummers. Ja, het is geraffineerd, het is intiem en uh, vol popliedjes. en uh, ja, Met een jazzy inslag. En ze werden goed ontvangen. En uh, 3 voor 12 rekende uh, hun opvolger. Few chances come once in a lifetime tot de beste twaalf albums van Nederland. Tenminste, een van de beste twaalf albums van 2005. 20 maart dus in, in de Merlijn. Uh, 21 maart om half negen uh, speelt de Japanse Mono... een eenmalige Nederlandse show in Doornroosje. Mono is uh, door de jaren heen uitgegroeid door één van de bands... die het moderne post-rock geluid uh, doet bepalen. En ja, ze, ze, ze doen momenten denken aan explosions uh, in the sky... Mogwai en Sugar Ross. In, in 2009 verscheen de plaat Hymn uh, to the Immortal Wind. En dat, uh, ja, dat klinkt zoals Mono al jaren klinkt, tragisch en meeslepend vol met uh, opwindende gitaarlijnen. Dat is de zondag 21 maart om half negen in Dornroosje. Marco? Ja, en uh, ik ga heel even een, een paar dagen terug. Ik ga naar uh, vrijdag 19 maart. Uh, om 11 uur uh, heeft dan uh, Merlijn, die heeft uh, DJ uh, Osiris draaien. Uh, een van de hardwerkende mannen in uh, de Dubstbiz. Uh, al sinds 2002, toen uh, de deep bassen uh, nog uh, geen soundnaam hadden, is de man hooked. Inmiddels runt hij dubstep.nl, uh, Sibilius Recordings en uh, brengt hij Barap uit. <laughs> een magazine over dubstep, kortom A-Force to be reckoned with. Op diezelfde dag uh, om 11 uh, om uur is uh, ja, Sub-infusions in de Merlijn uh, die gaan ze optreden. Hier draait onder andere uh, de vrouwelijke producer van uh, Toki Monster uit uh, Los Angeles. Ja, die langzaam naar de top aan het klimmen is binnen, binnen de elektronica hip-hop branche en, en de dubstep scene. Dus ze is de, ja, je kan wel de first lady van de brainfeeder familie noemen. Waar ook onder andere Flying Lotus, The Gaslam Killer, Ras G en uh, Sami Young van uitmaken. Tokimonstra is uh, net als haar mannelijke partner in crime, Flying Lotus, gespecialiseerd in space beats, hip-hop drums en een uh, experiment. Vrijdag 19 maart, dus in Merlijn om 11 uur. Space beats. <laughs> Ik vind het een leuke term. Ja, je hoeft je uh, niet te vervelen in Nijmegen. Nee, het zijn allemaal van die termen. Dat doet me een beetje denken, want iemand die, die, noemt, die noemde me ooit... Space Buppy. Omdat ik naar Space muziek luister, weet je wel. Dus, <laughs> space beat, ja, niet space omdat je Space cake had. Nee, dat ja. niet. Dat, dat heb ik trouwens nog nooit gezeten. Ja. Uh, maar goed, even terug naar de muziek. Dat niet. Uh, za zaterdag 20 maart in muziekcafé uh, La Luna. Uh, het Moonstomp, uh, waar, je veel, waar je veel, onder andere veel. Ja, nou ja, het zal wel. Waar je veel reggae uh, ska en uh, rocksteady stult horen. Uh, je kunt er vanaf 4 uur terecht. Uh, maar Moonstomp zelf, uh, die begint rond 9 uur uh, live on stage. Uh, Motion, DJ Easy Man en DJ Lucky Bags. Uh, dat hebben we dus uh, zaterdag 20 maart in uh, La Luna. <laughs> Ik heb er nooit van gehoord. Zijn jullie er wel eens deze stappen? Nee. La Luna, hey, ik ben ook uh, benieuwd, uh, waar was het? Welke straat? Ja, La Luna, maar verder oh. heb ik eigenlijk er niks bij staan. Oh, okay. eh, ik zal het zo dadelijk even voor u opzoeken en dan uh, krijgt u het van mij nog te horen. Is voor jou misschien ook wel interessant, Kevin. Ik weet niet, hou je Ja, ik ben niet zo, uh, zo reggae en ska en wat was het Rocksteady? Hey, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, reggae, dat had het, uh, het Muzieklokaalprogramma voor ons. had ook een gedeelte ja, reggae. Het, is ook, uh, het hangt een beetje samen met de vorige gasten uit het Muzieklokaal. Ja. <laughs> het zijn de, de organisators van... Dit gebeuren. Oh, van dat gebeuren. Aha, aha. Nou, in ieder geval, uh, wij, gaan, wij gaan weer verder. Nou, wacht eventjes. Oh, uh, we zijn nog niet helemaal klaar met, <laughs> met de cultuur. Oh, echt? Want volgende week zaterdag, uh, om 11 uur, is, uh, is het label night in, uh, in, uh, in de Merlijn. Waarbij Eat Concrete gaat optreden. Weer, weer zo'n band van. Ik denk, please welcome to the stage. Eat Concrete. <laughs> Klinkt dat? <laughs> ik weet het niet. In ieder geval, het is een, het is in ieder geval uh, ze komen uit Den Bosch. En de afgelopen jaren hebben ze ja, een paar goede releases uitgebracht. Eigenlijk is het niet eens in één stijl te vangen. Ze hebben techno's, acid, ook weer zo'n naam de space beat en acid. Dat is de meest vreemde muziekstijlen. Instrumentale hip hop en uh, vele uitstapjes naar andere elektronische genres. Ja, en uh, die avond zullen uh, uh, DJ uh, Pete Concrete, Bipford... En knalpot, ook weer van die namen ja. die zeggen, kom, pushback op de stage, blipveert en knalpot. Het gaat er helemaal nergens, hoor. Je voorschoten, ja, waar E-Concrete voor staat. De host van die avond is de label-eigenaar DJ Pete Concrete. En uh, ja, goed, hij, uh, hij, hij, is, hij is breed georiënteerd, net zoals zijn eigen label. En uh, ja, hij wil de, verschillende, de grenzen van de verschillende genres uh, je, proberen te verleggen. Dus dat is zaterdag volgende week zaterdag, 27 maart, dus om, uh, om 11 uur in Merlijn. En nu is hij wel klaar, Marco. Nu, nu is hij wel klaar? Dan gaan wij verder met de Bombay Bicycle Club Evening and Morning. Nog, het liedje is al afgelopen, hoe weet je die? Oh. <laughs> een beetje een abrupt einde, maar goed. Ja, uh, ja, we, het... staan ja, ja. Ja, we waren we waren nog niet helemaal klaar. Nee, nee, we waren nog heel even aan het beslissen wel, welk item nu komt en uh, vertel even welk item komt nu. <laughs> Zijn we er inmiddels uit <laughs> of niet? Geven gaat van Ik geef even een microfoon. Oh, wel, nou, ik, uh, <laughs> ik heb hier een bericht uh, uit Amerika. In, ja, dat zal niet. En de titel, van, ja, de titel daarvan van de is... Eh, ...ambtenaren mogen geen deo meer gebruiken. In uh, Detroit mogen ambtenaren geen geparfumeerde producten meer dragen. En uh, dat hebben ze gedaan om uh, te voorkomen dat ze worden aangeklaagd. Dat is dus een keer gebeurd. Een medewerkster had ze aangeklaagd... ...omdat ze ademhalingsproblemen zou hebben gekregen... ...van het parfum van haar collega's. En uh, de gemeente heeft de zaak toen geschikt... En uh, die medewerkster Susan McBride kreeg 100.000 dollar. Dat al dus de Detroit News. En uh, om meer rechtszaken te voorkomen, heeft Detroit, uh, waar de temperatuur in de zomer tot boven de 40 graden kan oplopen, nu besloten om uh, medewerkers te vragen geen geparfumeerde uh, producten meer te dragen. Dus geen aftershave meer, parfum, deodorant, uh, johant, bodylotion, bodylesson, bla bla bla. Ook kazen, parfummonsters uit tijdschriften en luchtverfrissers zijn niet langer toegestaan. Dus volgens mij echt in de zomer, ga niet naar Detroit, ja, mij. Het is geparfumeerde producten, maar je hebt ook heel veel van die deodoranten van mensen die daar allergisch voor zijn, waar geen parfum in zit, maar dat kun je dan alsnog wel gebruiken. Dus ze, ze kunnen wel deodorant gebruiken, maar niet waar lucht bij zit. Ja, oké, okay, maar vaak, vaak uh, maskeert het ook wel goed, als je bijvoorbeeld echt zo'n zo zweetprobleem hebt of zo? Ja, dat, dat weet ik verder niet. Oh, je, maar je kunt niks mee maskeren natuurlijk. Nee. Maar jij ruikt ook altijd de lavendel Ja, het is, uh, als ik hier uh, soms deodorant uh, op doe, dan ruik ik het helemaal. hele gebouw. Ja, maar dat het ruikt echt, het ook wel. Want het is van die parfum deodorant. En dat zou ik dan niet mogen gebruiken. Maar goed, ja. Het, het is ja, maar bij 40 graden, er he, dan, je, wat... dan gelden hele andere natuurwetten ja, ja, ja, nee, nee, wat zweten betreft, nee, ik, volgens mij. ja ik joh. vind het ook uh, heel smerig. Ja. Maar ja, ik... ik omdat, ja, dat zou echt de pispoutje geworden zijn van, uh, van een bedrijf. het ja, maar... één vrouw zo, waarschijnlijk een hele oude vrouw zijn die uh, ja, is. het, is, het is, uh, de, uh, zijn de ambtenaren zeg maar, van, van, van Detroit. Dus ik stel me daar zeg maar, het gemeentehuis uh, ja. uh, voor of zo, van, van Nijmegen, maar dan wel honderd. Want er wonen mm -hmm. echt volgens mij uh, wel, wel, wel meer dan een miljoen mensen in Detroit. Nog meer dan twee. Ja, nog <laughs> ja. meer dan drie of... Ja, dat kan best wel. Dus dat, dat is echt een, een ambtenarenapparaat dat er ontzettend zitten te meuren, natuurlijk, in de zomer. Ja, oh, nou, nou wil, wil ik wat zeggen, maar laat me niet. <laughs> nee, <doen>. nee oké. Okay. <laughs> over, uh, nee, over mij? Wat wil je zeggen? Ik mij? Nee, over jou, maar ik wil zeggen, van, ja, ze doen waarschijnlijk toch niet zoveel. Mm -hmm. Dus ze hebben niet zoveel zeten. Maar goed, dat is, het gaat er een bepaalde yeah. richting op die we maar niet in Nou, dat was uh, dus nieuws uit uh, Detroit. Iemand okay. anders nog uh, een leuke, leuke, leuke anekdote? Een leuke anekdote. Ja. Um, geest in een fles? Ja, er, is, er zijn twee flessen met daarin volgens de volgende verkoopste, uh, twee geesten, uh, die zijn geveld. En uh, omgerekend uh, voor 1440 euro uh, voor een Nieuw-Zeelandse vuilingssite. Veiling um, de geesten zijn gekocht door een bedrijf dat elektronische hulpmiddelen maakt om te stoppen met roken. En hoopt door de koop veel bezoekers op, uh, op de website te krijgen die mogen stemmen over het lot van de geesten. Het gaat om de geest van een man die in de jaren twintig stierf met de naam Les Graham. Uh, de andere geest is van een opstandig meisje. Al dus de verkoopster van de flessen dinsdag in de Nieuw-Zeelandse uh, Nieuw media. Uh, volgens de verkoopster werden de twee geesten in juli vorig jaar door een geestenbanner uit haar huis verdreven en in flessen met bijwater gezet zodat ze kammerden. Uh, de vrouw kon nauwelijks eten of slapen door de aanwezigheid van de geesten. Ook de hond had er last van. Hij durfde bepaalde kamers niet in te gaan. Uh, de opbrengst, dat is dan wel weer goed. Het gaat namelijk naar een goed doel. Maar ja, ja, ja. dan zit je wel met twee lege flessen thuis. <laughs> ja Dat lijkt bij weer zo'n grote aap Maar Jonas en Malcolm, jullie hebben allebei een hond. Zijn die gevoelig voor dat soort dingen? Uh, dat als weet ze, ik niet. Als dus een hond wel... ergens niet naar binnen durft, dan is er toch wel vaak wat aan de hand, of niet? Ja, dat is een hond. Die hebben wel een soort zintuig voor dingen die gaan gebeuren of... Die, ja, dat heb ik gehoord. Ik, ik werd heel raar gekeken door Jonas. Ik heb zelf nou, een... nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik weet wel dat dat aapje uit uh, Abu, uit Aladdin wel daar een uh, sens voor had. Ja, maar op, je weet je toch dat Aladdin niet echt is? Uh, is, is Aladin Dat is, is gebaseerd oh, oh, oh. op een echt verhaal? Ja, hij ja, gebaseerd, gebaseerd, ja, ja, ja, was een man een keer ja. met een tapijt. Ja, nee, ja natuurlijk. Wel, ja, en een geest in een lamp en een, uh, een, een, een boosaardige weet ik veel wat Zo Ja, die ja. <laughs> Nee, die was aardig. Het was de ja, nee, Jafar. Die, die, ja, Jafar, ja, ja. Wat, wat was hij dan? Ja, dat was dan de, de tweede van, de, van dat keizerrijk en die wou dan de sultan weg hebben, zodat hij het baas was. Je hebt hem recent nog gekeken, merk ik. Nee, maar ja, ik dat is wel een Nee, ik heb hem helemaal niet meer nee, ja, ja, meen, ja, ja. gezien. Dat, dat, ja, ja. Dat, dat, dat blijft bij je, dat is hetzelfde als Jungle Book, oh, dat ja, ik heb ik ook nooit. Maar ik heb vroeger ook door, of nee, wat was het? Ja, door een roosje heb ik echt driehonderd keer gekeken. Ik deed er ook na spelen, want ik was helemaal geobsedeerd. Maar ik weet er helemaal niks meer van. Nee, nee, al ja, goed. Ah, alleen uh, dat je heel veel slaapt, heb je er nog van uh, overgehouden. Ja, ja. ja die schade heb je zo weer ingehaald. Uh. Maar wat zou er met die geesten uh, die, mogen gebeuren? Uh, nou, uh, wat nou als je het flesje openmaakt of het flesje brengt? Dan, dan, dan, dan, dan is de geest weg. Maar goed, uh, de ik, geest e is dan uit de fles. Je, do je doet alsof het echt ontzettend logisch is. En ja, precies. Wat, wat, wat gebeurt er als het buiten koud nee, is en maar, je laat de deuren staan? Nee, Dan wordt het binnen ja, je, je, ook koud. Je ja. doet echt alsof dit, of het er geesten in zitten. Ik kijkt me heel raar. Ja, ja, maar stel uh, dat het ook zo ja, is. maar wie, van, wie zegt dat het niet zo is? Oké, okay, ja. Klopt, en we klopt, nemen we aan, we aan dat het waar is. Wat moet er gebeuren met die geesten? Ja, wat, wat, wat wil je ermee? Waar, waarom zou je een, een, een, ja, ge een het, geest het is... kopen van een opstandig meisje? Hoeveel ja. wensen heeft die, heeft die geest? Deze ja, als... is een kwestie. <laughs> ja, ik weet niet of je een wens mag doen. Misschien moet je juist hun wensen vervullen. Oh jee. Ja. Van een opstandig uh, meisje. Ja, of, Het is ook zo van die, van die, van die, van die uh, een vage omschrijving. Als ik opstandige meisjes wil zien, dan ga ik wel naar een middelbare school doen. Daar zie je een zat Oh, vrouwen. je hebt ook uh, overal een uh, passende oplossing voor, hè? Ja. Maar ja, precies. Daarvoor hoef ik niet 1440 euro te betalen voor een geest in een flesje. Precies. Maar even ja. terug op de honden, voelen die die dingen aan. Uh, als je op Discovery zit te kijken... Nou, je, je hebt daar een tijdje hand het huis gehad. Yeah. Dan gingen ze dat doen. Uh, honden voelen dat wel degelijk aan. Uh, zo zat ik een keer bij een vriendin van me. En uh, haar vader is thuis gestorven. En die hond die durfde ook echt niet meer langs de bank te lopen. Okay. Dus die dachten ook dat die geest van die vader daar nog ergens... rondzwierf door dat huis. Misschien wel, misschien niet, ja. Ik zeg niet dat het wel zo is, ik zeg niet dat het niet zo is. Ja... Uh, yeah. Die honden, die voelen, dieren voelen dat wel degelijk aan. We hebben toen ook die kat toch een paar weken geleden gehad... die dan oh, in die ja. ziekenhuis... Uh, ja, ja, ja dus we het ging. Uh, nee, nee. Uh, ja, dat is een beetje een standaard naam. Thomas of zo? Nee. nee een David? Nee, een beetje, nee, beetje standaard naam. Ja, ik vind David mooi. <laughs> ja, waarom is David geen standaard naam? Nou, dat vind ik geen standaard naam. Voor wie niet? Voor, voor Nederlander niet? <laughs> uh, ter nee. Terminator, toch? Terminator, de nee, nee, dead cat? Of, of, nee. Hoe nee. heet oh. hij nou? Iets nee, met een J. Nee, iets met een B. Het was een Amerikaanse kat. Hè? Was, nee, het was een Engelse kat. Ja, Maakt ma ma ma niet zo uit. Maar misschien moeten uh, het een keertje bijgenomen <laughs> ja. of zo. Maar de, er, ja, is, is. Uh, er is dus waarschijnlijk meer tussen hemel en aarde. Oh nou, nee. god, de wijsheid van Kevin komt me naar voren. of ja, Vertel er wat over. Of, nee, nee, uh, nee. Ben je geloof gegeven. Nou, ik geloof in mezelf en in de medemensen. niet zo clichématig. Nou ik sluit niks uit. Het zou ja. kunnen, zeggen. Ja. Dat zeg, dat zeg ik ook, maar ik ben niet geloof. Hm. Okay. Ik ben niet katholiek of zo hoor? Nee, nee, ik ook niet. Maar ik zeg wel, er kan meer te zijn. Om ja, de ben de ik ben ik helemaal met eens. Er kan meer zeker. Ja. Heel veel meer. Hey jongens, zullen we maar eens verder gaan? Voordat ja, de... het te diep wordt, wij zijn toch een plat programma. Dus ja, precies. <laughs> ja precies, we zijn nogal laagdrempelig en zo. Vergeet u vooral niet te mailen naar BananenRepubliek uit Nijmegen1.nu. Bellen is... Uh... Over uw ervaring met geesten. Met, met geesten. Hebben we ook een geest in de fles en willen we die verpatsen? Nou, wij bieden hem graag aan hier op het radioprogramma. <laughs> het geld gaat naar een goed doel, namelijk naar Nijmegen1. Want die, stond vanochtend, <laughs> ja, van net, van die stond vanochtend uitgebreid in de Gelderlanden. Ik dat er nogal aan. wat subsidietekort komen. Dus uh, dat is ons een goede doel. En uh, Judith, aan jou de eer om uh, onze uh, volgende artiest aan te kondigen. Oh, wat aardig van je. <laughs> ik uh, zou je helemaal vergeten dat Judith er ook nog was. Ja. Kan niet ja, uitspreken okay. of zo, dat je het gunkt? <laughs> nou, het, het, staat, het staat hier heel netjes <laughs> onder. Ik heb het speciaal uitgeschreven. Ja, ja, ja, ja, ja. Likkie Leak, Lee staat eronder. Ja. Maar ik vind gewoon, volgens ja, mij Leaky komt die Lee van jou af. Uh, breaking it up. Dan gaan we daarna nou naar luisteren. Kom hier. If you go in a up, of a if you go. I uh said -oh. Ik klonk er blij, toen ik ze hoorde net. Vond je? Oh, ja. ik, vond, ik vind jou zo'n beetje ja, een melancholisch nummer. Ah. Ja, ik huh? weet het. Pardon, Mijn Mij hoort hero. Wat zeg je nou net? <laughs> ja, het is een beetje, een beetje triest. Uh, ja. Melancholisch nummer. Melancholisch, no melancholisch. Ja, melancholisch. die. <laughs> Hoe heb je een woordje geleerd? Goh, dat ben ik niet geluid. Maar um, ja, um, ik wou het zeggen. Ja, ik weet het alweer. Uh, niet <laughs> Wat wil je zeggen, je <laughs> Dat, uh, die, heeft, uh, die heeft een <tie> nieuw album uit. En volgens mij is het al een maandje uit of zo. Hmm. Uh, ja, het is echt heel tof. En moet je die gaan kopen met z'n allen of? Allemaal met z'n allen kopen. Maar uh, ja, het is echt heel tof. Ik weet alleen het begon niet hoe het album heet. Dat heb ik uh, niet opgeschreven, maar. Nee, series. Ja, goed man. Ah, je beschilde het Gavin van cliché, maar Dat vond ik, ja. wel, dat vond ik echt cliché hoor. Nee, dat is gewoon stom. Hij was ontzettend gevat. Ja, ja. Oh, wow, wow, wow, wow, wow, nou een wow. beetje. Maar uh, ja, een nieuw album. Dus weet je, heb jij één nieuw album mee van DC? Ik, ik kom net binnen lopen, <laughs> lopen. Ja. Ja, je, was de, je was even op de wc, hè, 50%. Nee, nee, nee. nee. Ja, ja, ja, ik heb, ja, ik heb even over jouw lading heen lopen Oké, okay, maar uh, we gaan het uur afsluiten. Ja, je kunt alweer weer merken aan de sfeer... Dat het je raakt het uur, plafond daar, Jonas. Jonas, er staat echt aan het plafond, de droop van de We We hadden een nou, nou, heel goed gesprek bezig en nu kom jij binnen en ja, we gaan weer ja, over kwak. Maar uh, ja, we gaan uh, dus eventjes afsluiten. Um, je kan mailen naar nijmegen, nijmegen, naar Republiek, at nijmegen .nu. en een telefoonnummer wat jij zo ontzettend mooi kan rappen, toch? Ja, nou, ik, heb, ik heb hem trouwens gezocht, ja, hè, de, rap. de rap. Maar uh, helaas, uh, met, ja. de laatste, met de laatste clean die ik over mijn computer heen heb gegooid, is dus ik een groot gedeelte van mijn muziek gewist. Zonde. Wow. Jammer ja, nou. Ja, ja inderdaad. Ja. inderdaad dat, dat maar dat is niks meer over van je rapcarrière nu? Uh, daar was sowieso niks van. En uh, het, het kleine beetje dat er was, dat is nu ook gewoon pleitheinen. Dus, uh, maar ik ben bezig met... Een... dat ken ik dan weer niet. Ik ben Pakistan, dus daar praat ja, ik niet ja, zo. Ja, oké, okay, dat kennen wij dus wel weer in Amsterdam. Uh... Wij, wij Amsterdam, in Amsterdam. Wij Ja, nou ja, goed. Uh, mijn wortels verspreiden zich over heel Nederland. Maar goed, we moeten uh, afsluiten. <laughs> ja, we moeten, we we moeten afsluiten, uh, ja. anders komen we er niet aan. Um, ik stel voor om eerst uh, de Klinker te draaien, de Heavy, ja, de want uh, heavy. anders uh, wordt hij waarschijnlijk afgekoopt voor ja. zoveelste keer. Maar dat uh, wordt dus de Heavy, How You Like Me Now. En misschien met nog een beetje geluk die Automatic Interstreet. En dan zijn we zo meteen terug. Dit is de Klinker van de Week. Ja, was